9 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong... Het akkoord in Europa over hulp aan Griekenland... heeft voor opluchting gezorgd op de internationale beurzen. De Nikkei-index in Japan sloot 1,2 hoger. Vooral banken en andere financiële instellingen deden het goed. Ook de beurzen van Sydney, Seoul en Hongkong eindigden met ruim een procentwinst. De euro ging in vergelijking met tot de dollar... na het bekend worden van het akkoord omhoog. Voor een euro moet nu 1,44 dollar 44 worden betaald. Beleggers hebben meer vertrouwen in de Europese munt. Ook de olieprijzen gingen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 Het Radio 2-programma De Heer Ontwaakt heeft vanochtend een speciale uitzending vanaf Schiphol. Tijdens het programma wordt reizigers gevraagd om geld te geven voor hongerend Afrika. Het weer vanochtend overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten ook nog wat regen. Vanmiddag enkele buien, maar ook wat zon. Temperatuur rond 18 graden. In het weekend veel buien en wind met maximaal rond 17 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rentsen. Nou, U heeft het waarschijnlijk wel meegekregen inmiddels. Het akkoord rond Griekenland. Uh, het is gebeurd gisteravond laat. Uh, we kijken ook naar de opening van de beurzen. Wekt dat Griekenland akkoord nou vertrouwen? We gaan eerst naar TomTom Tom en het miljoenenverlies. Ja, een recordverlies voor de navigatiebouwer van een half miljard euro. Harold Gandijn van TomTom, Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dat vandaan, dat enorme verlies? Dat is een, uh, als je kijkt naar de normale business, dan hebben we in het tweede kwartaal winst gemaakt. Ja. Uh, weliswaar iets minder dan in het vorige kwartaal, uh, hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar we hebben uh, winst uh, geboekt uh, en ook een goede marge. Maar wat er uh, uh, in deze keer in de cijfers zit, is een eenmalige afboeking van Goodwill. Dat is een groot bedrag van 500 miljoen euro, of nog iets meer dan 500 miljoen euro. En dat geeft dat, um, dat, dat groter verlies. Maar ik wil er wel op wijzen dat dat een verlies is wat niet gerelateerd is aan cash. Dus het, is ja. een, um, het heeft op de, op de werkelijke bedrijfsvoering in de IBDA, wat belangrijke maatstaven zijn, geen invloed. Ja, ik geloof niet dat de luisteraar iets van begrijpt, meneer Gordijn. Heeft u nou uh, winst gemaakt of verlies? Nou, als je kijkt naar de normale activiteit, hebben we winst gemaakt in het tweede kwartaal. Hmm. En we hebben eenmalig een boekhoudkundige afwikkeling van 500 miljoen afboeking moeten maken. En waar heeft die afboeking mee te maken? Waarom heeft u dat moeten afboeken? Nou, dat is inderdaad een technisch verhaal. Kunt u dat iets dat minder is, technisch uitleggen? Dat is een, een, een, een impairment charge, zoals dat heet. En dat heeft te maken met goodwill die op de balans staat en die... Uh, uh, waar je ieder jaar naar moet kijken of die goed wil gerechtvaardigd is. Maar waarom moet we u dan... dan in het af... licht van de lagere verwachtingen van, uh, van, uh, van de markt... Dus u, dan u, dan u heeft als het ware vooruitgelopen op, uh, op verwachtingen... dat die markt voor navigatiesystemen zal inzakken? Dat is correct. Dat zijn de regels. Zo moet je dat doen en dat hebben we dit keer gedaan. Ook als je dus nog winst maakt en als u dus blijkbaar nog, nog steeds redelijk verkoopt? Ja, ja, ja. Het gaat ook om de... De verwachtingen van de van de uh, van de van de kaststromen. Uh, ja. En daar moeten een bepaalde verhaal in zijn. Het is een technisch verhaal. Ik denk niet dat we de dat we de lezer en de toehoorders daar nou heel veel plezier mee doen om daarop in te gaan. Maar, uh, maar het is een boekhoudkundige aanpassing. Ja, maar het zal uh, voor de beleggers natuurlijk niet uh, gunstig zijn. Uh, nee, dat is voor de beleggers uh, is, dat, uh, is dat niet gunstig. Dat is een, uh, dat is een, uh, een tegenvaller en dat is vervelend. Hoe gaat u dat opvangen? Nou, we, zijn, uh, we gaan het opvangen door uh, natuurlijk de, uh, het zo goed mogelijk te blijven doen in de consumentenmarkt. Dat blijft een belangrijke markt en dat blijft ook voor lange tijd een belangrijke markt. En dat blijft ook een moeilijke markt, dus gaat dat, dat nog problemen opleveren? Ja, een moeilijke markt, maar er wordt, uh, er, wordt, uh, uh, er wordt nog steeds goed verkocht en er worden ook uh, wordt een goede marges gemaakt. We zijn, maken ook goede vooruitgang met onze Connected producten met onze verkeersinformatie. We zien daar positieve trends. Dat blijven we doen. Uh, verder zijn we uh, succesvol in de auto-industrie. We groeien daar uh, snel en daar blijven we hard aan werken. We hebben een belangrijke licentie-inkomstenstroom die aan het groeien is. Mm -hmm. uh, we verkopen ook uh, steeds meer verkeersinformatie aan overheden. Uh, dus dat zijn de activiteiten waar groei in zit. Daarnaast hebben we nog een uh, belangrijke activiteit in de telematica oplossingen die groeit ook. U heeft dus genoeg te doen? We uh, hebben genoeg te doen. Ja, maar moeten u aan de andere kant dan toch niet ook reorganiseren en kosten nou, snijden? We gaan de, we gaan, uh, de kosten uh, dit jaar in lijn brengen met uh, gewijzigde omzetverwachtingen. We verwachten dat we het plan is om minder kosten te maken dan we ja. afhankelijk van plan waren. Dat gaan we ook uitvoeren. En we zullen in het volgende kwartaal ook met meer detail komen hoe we dat precies gaan doen. Ja. Zou dat ontslagen inhouden? Nou, ik wil daar pas in het volgende kwartaal naar over, iets over zeggen als we onze plannen hebben afgerond. En, uh, uh, uh, maar op ja. dit moment zijn we nog niet zover. Goed. Hartelijk dank dan voor dit moment. Harold Gordijn, ja. topman van TomTom. Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan zoals beloofd naar de eurotop van gisteravond. Hoe kijken de twee grootste landen in de eurozone... Duitsland en Frankrijk terug op het resultaat? Eerst eens even naar Duitsland. Wouter Meijer. Wouter, um, was dit voor Merkel ook een succesvolle top? Hoe denkt Duitsland daarover? Ja, de reacties... Uh, uh, ...spiegelen een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant heeft Merkel gewonnen. Dat is soms ook de kop in de, in de kranten en de commentaren. Want de banken gaan meebetalen. En dat was natuurlijk een centrale voorwaarde van Duitsland. Dat is gelukt. Met name de Fransen waren daar tegen. Dus op de as Parijs-Berlijn heeft Berlijn wat dat betreft gewonnen. Uh, zij heeft Sarkozy ook nog zes uur lang bewerkt. Zoals je weet woensdagavond in Berlijn... ...voordat ze samen naar Brussel zijn gevlogen. En dat wordt dus ook breed uitgemeten... ...natuurlijk door Merkel zelf en door haar mensen... Maar aan de andere kant heeft Duitsland ook toe moeten geven aan een plan dat hier veel wenkbrauw doet voor ons, namelijk dat Griekenland nu goedkoop geld kan gaan lenen van het Europese Crisisfonds, het EFSF. Dat is een hele grote pot waarvan, zoals met alle fondsen in Europa, een flink deel automatisch uit Duitsland komt omdat het het rijkste land is. Er is tot nu toe 440 miljard euro gegarandeerd en daarvan is dus bijna 120 miljard is Duits geld. In feite lenen wij dus nu de Grieken goedkoop gel geld, zeggen veel mensen. En dat was nou juist niet de bedoeling van de Europese Unie, dus daar is men in Duitsland dan weer niet zo blij mee. Nee. En dus Frank Renault in Parijs heeft Sarkozy ook gewonnen? Sarkozy heeft in zekere zin gewonnen, maar uh, er wordt hier wel toegegeven... dat hij inhoudelijk, wat dit land betreft, heeft moeten toegeven aan Duitsland inderdaad. Maar wat Sarkozy, de Franse president, zegt, er is eensgezindheid nu. Dat komt erdoor dat Sarkozy en Merkel samen hebben opgetrokken voorafgaand aan deze top. De politiek krijgt meer grip op de Europese economie en het Europese economisch beleid. Dat wil Frankrijk al heel erg lang. En dat zijn de drie punten die Sarkozy met name in eigen land wil gaan uitventen. Want het is hier een verkiezingsjaar en Sarkozy kan zeggen... ik heb samen met Merkel dan weliswaar de Europese economie... en vlot getrokken Griekenland gered en de euro gered. En dat zal hij hier politiek gaan uitbuiten. Ja, want dat is het ook, hè, Wouter. Hoe verkoop je die, dat akkoord uh, in, in eigen land? Kan, kan Merkel het resultaat thuis verkopen, denk je? Nou, ze zal het zeker proberen. Het is natuurlijk een, een, een groot pakket waarmee Griekenland voor de komende maand weer uh, de goede kant op gaat, hopelijk. Dus dat kan ze verkopen. Dat is dringend nodig trouwens. Uh, het gaat slecht met haar populariteit. Vanochtend op de ochtend op de ontbijt tv was er uh, weer een verse peiling. Dat als er nu verkiezingen zijn, dan zou haar regering geen schijn van kans maken. Dat heeft niet alleen met Griekenland en die euro te maken. Maar veel mensen hebben toch wel gecritiseerd de afgelopen tijd dat ze geen leiding geeft. Nou, dat heeft ze nu inderdaad weer teruggepakt door Sarkozy uit te nodigen en met hem samen de lijn uit te zetten. Maar het probleem blijft natuurlijk dat elke oplossing in Duitsland veel geld kost. En dat blijft lastig te verkopen. Als ik een bescheiden voorspelling mag doen. Dat is een belangrijk punt op de komende maanden in de Duitse politiek is de vraag of er belastingverlagingen kunnen komen. Merkel is het zo dom geweest, een tijdje geleden, om die discussie weer toe te laten in de regering. En ik denk dat de onzekerheid over Griekenland voorlopig veel te groot is om binnenlands mooi weer te kunnen gaan spelen met belastingverlagingen. Dus haar populariteit blijft, haar grootste zorg. Ja, en dan Frank. Uh... In Parijs. Sarkozy heeft natuurlijk ook wel wat te voorkopen. Hè? Want hij was altijd zeer tegen deelname van de private sector, van de banken. En nu moet hij dat toch uit gaan leggen in Frankrijk: dat die wel nee. mee moeten doen. Sarkozy heeft al gezegd dat hij was voor een vrijwillige meewerking ja, van de banken. Nou ja, de banken gaan meedoen inderdaad. En dat is het belangrijkste, ja, uh, belangrijkste resultaat eigenlijk toch ook voor de Frans. Inderdaad. Zoals minister Barouin van Economische Zaken vanochtend nog zei... de eurogroep is langs de rand van de afgrond gegaan. En dat hebben we weten te voorkomen. Dat is het belangrijkste. Frank Genhout in Parijs en Wouter Meijer in Berlijn. Dus even kijken hoe de beurzen het doen. Europa haalt opgelucht adem. We hoorden dat over het bereiken van het akkoord. Um, maar hoe zit het met de beleggers? Dat vragen we aan... Economieredacteur Merel Stikke-Lorem heeft zicht op de beursschermen. Merel, hoe zijn de financiële markten geopend? Ja, hoger. We zien de AX een half procent hoger staan. En dat beeld zien we eigenlijk ook in de rest van Europa. Engeland, daar, gaat, daar zien we eenzelfde percentage. Uh, je ziet ook dat de rentes op uh, staatsobligaties van die Zuid-Europese landen... dat die uh, juist omlaag gaan. Dat betekent dat er weer meer vertrouwen is uh, in, in die leningen van die, aan die landen. En dat geldt niet alleen voor Griekenland, Portugal en Ierland... maar juist ook van Spanje en Italië. Die zagen we al sinds gisteren uh, zagen we die, uh, die rentes omlaag uh, schieten. Dus dat is positief. Ja, Maar we zeiden het net al, de banken moesten verplicht vrijwillig mee gaan doen. Hoe doen die banken het? Ja, ook die doen het goed. Je zag het ook gisteren al toen delen van het plan uitlekte. Toen schoten die koersen ook al omhoog nu. Op dit moment ING zo'n 2% hoger. SNS real bijna 4% en ook andere Europese banken zo'n 3,5-4%... Uh, in de plus, ja, er is toch gewoon opluchting, er is nu duidelijkheid. Beleggers weten waar ze aan toe zijn. Dus dat werkt altijd uh, positief. Maar wat we ook vaak zien is dat het positieve niet lang duurt. Dat het uh, ja, beleggers toch na een paar dagen nadenken, erachter komen dat het vernein hem in de details zit. Wat verwacht je voor de komende tijd? Ja, Er zijn inderdaad sowieso nog wel wat onzekerheden. En inderdaad wat je zegt, die details die worden nog uh, bestudeerd. Um, verwachting is dat kredietbeoordelaars... de steun van de, de, steun van de banken uh, die niet uh, gedwongen is... maar ja, waar toch wel drang uh, achter zit... toch zien als een gedeeltelijke wanbetaling door Griekenland. En dat werd toch steeds als het uh, grote gevaar gezien. Want het zou namelijk kunnen betekenen... Uh, dat Griekse banken in moeilijkheden kunnen komen. Want die Griekse banken die lenen nu geld van de Europese Centrale Bank. Um, in, uh, en geven daarvoor hun Griekse staatsobligaties uh, in onderpand. Maar ja... Als uh, die kredietbeoordelaars zeggen, ja, Griekenland is een wanbetaler... dan kan de Europese Centrale Bank dat eigenlijk niet meer doen. Um, dus dat, wordt, dan zou, dat zou dan erg lastig worden voor die Griekse bank om nog aan geld te komen. Maar ja, misschien wordt daar wel weer een omweg voor gevonden. Um, je weet het niet. De verwachting is ook wel dat de ECB um, uh, daar wel wat op vindt. Dus dat is gewoon nog even afwachten. En verder hebben we natuurlijk ook nog Amerika, wat altijd nog altijd boven de markt hangt. Dat is grote schulden. Uh, uh, ja, die grote schuld van Amerika en het schuldenplafond waar het land tegenaan hikt. Um, maar vooralsnog in elk geval opluchting op de financiële markten. En inderdaad, we moeten nog even afwachten hoe lang dat duurt. Ja, stemming is goed. Um, maar wordt enigszins denk ik dan toch wel bedrukt, gedrukt door de resultaten van TomTom. Tom, dat hoorden we net. <laughs> ja, inderdaad, uh, dat aandeel uh, staat inderdaad. Nou, staat nu hoger, zelfs het openen vanochtend lager, oh. maar inmiddels een plus van uh, 1,6 procent. Nou, dus ja, je weet de het niet, kan niet het kan zomaar <laughs> omslaan. Ja, ja, want uh, net was het nog een min van uh, ruim 3 procent. dus ja, nou, uh, ook zei, daar de details worden bestudeerd. ja, hij zei dat hij ging reorganiseren. Gordijn en Hop. ja. daar gaat koers die koers. Ja. Merel stekelormen van achter de schermen over uh, met de beurskoersen. dank je wel. Straks Johnny Kraaikramp, senior. Vandaag zijn laatste afscheid in het Delamart Theater in Amsterdam. Hoort u zo meer over? Verkeersinformatie? Ja, wat ben ik weer kort, hè? Er zijn geen files, dus u kunt gewoon doorrijden. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over negen. Er lijkt enige verlichting te komen voor de hongerende bevolking in Somalië. Het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties... wil een luchtbrug openen naar de hoofdstad Mogadishu. Dat zou binnen enkele dagen moeten gebeuren. In twee regio's van Somalië heerst hongersnood door droogte, hoge voedselprijzen en burgeroorlog. Vele tienduizenden vluchten daarom naar Kenia, vooral naar het grote vluchtelingenkamp in de stad Dadaab. VT-verslaggever Katrien van der Schoot zocht een familie op die daar net is aangekomen. Hier op een ronde bank onder een boom zit een gezin met drie jongens aan te schuiven voor registratie.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 Children as well as adults who are now flat lying on the other side, side, of the road. En hij werd ook aangevallen door de Shabaab milities en door bandieten. Want Somalië is het land van de strafeloosheid. We ah, nee. used to be beaten. because of chaos and lawlessness. Everyone does what he likes to do.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 Dit ze de hele weg, barefoot. Yeah, they were like this, so. Ja, dit Hier worden de kinderen ingeënt tegen allerlei ziekten zoals polio, mazelen, TBC. Uh, want er zijn ook al gevallen van mazelen, van de kinderen die hier binnenkomen. Um, waarom is dit belangrijk? Waarom is dit belangrijk? We are preventing the outbreak of vaccineable diseases. The second, we are also preventing the children from having any complication. Hier ligt een ongelooflijk grote stapel. Kleren van de plaatselijke gemeenschap, die oude sandalen, herenschoenen, dameschoenen, laarzen. Komt geven. Ge de kinderen doen meteen een ander bloesje aan, een grote t-shirt. Hey, you look good now, tell him, hè? Eh? Ja, het yeah, is uh, goed, hè. Yeah. Maar na heel die procedure stopt het...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 In de hoop dat ze daar later terecht kunnen. Hoopvol zijn de mensen wel, dat is het minste wat je kunt zeggen. Vanuit Dadaab in Kenia, reportage van VAT-verslaggever Katien van der Schoot. Zullen we nog eens even naar Nijmegen gaan? Veel wandelaars zijn al bijna op de helft van de allerlaatste dag. De vierdaagse eindigt vanmiddag op de Via Gladiola in Nijmegen. 40.000 mensen moeten dan nog wel door dorpen als uh, Linde. En daar is onze verslaggever, Joris van der Kerkhof. Um, nou, een uurtje geleden was het nog een beetje stil bij je, Joris. Hoe is het nu? Ja, dat duizenden, zo lijkt het wel, komen nu uh, aan mij voorbij. Uh, in stilte een beetje als ze het dorp inlopen. Dan is er een grote haar, welkom in Linde. Wat trouwens ook wel bijzonder is om te zien... mensen die hebben allemaal verschillende t-shirts aan. En eentje. Uh, kom je wel vaker tegen met aangepaste teksten... maar wij steunen onze opa en wij zijn erbij. Maar die bij staat dan niet in letters, maar dat is dan een klein bijtje getekend. Het is zo'n schattig uh, Als je Linde binnenkomt, welkom in Linde, dan... Welkom in Linde. Wat zegt u? Goedemorgen, welkom in Linde. Ziet u er altijd zo uit? Nee, alleen uh, op deze hoogtijdagen. Zeg maar. Hoe ziet u eruit dan? Normaal gesproken. Hé, hey, nu? Dit is een uh, gildebroeder... Uh, de kledij die is uh, in de loop van de eeuwen natuurlijk een beetje luxe geworden. In 1650 uh, is dat hier ontstaan... Uh, samen met de pastoren en de dorpelingen... om een uh, soort van uh, beveiliging van het dorpje te krijgen. Ja, jullie beveiligen het dorp. Wordt het dorp nu niet te druk dan? Zoveel mensen die hier doorheen lopen? er ook weer uit. Het dat is wel fijn, hè? Hey, ja. Is het ook scherp? Het is niet scherp. Het is een uh, nagemaakte hellebaard. Die hellebaard hebt u in uw rechterhand... U bent wel hard aan het werken geweest. Uw ja, nagels zijn helemaal visie. Dat klopt. Vies. Dat klopt. <laughs> Komt dat? dat? In ik ben een echte dorpssmid. Okay. Dat hoort in een dorpje. Heb hebt u dit ook gemaakt dan? Dat hebben we ook gemaakt. En, en als je het laat vallen, dan gaat het niet echt ergens dwars doorheen? Nee, ik denk het niet. Nee. Vroeger waren ze echt gesmeed, maar dat doen we niet meer. Nou, veel plezier. U staat er dan uh, uh, uh, uh, met uw kleding als schilderlid om uh, um de mensen welkom te heten. En deze mensen komen dan allemaal uh, uh, voorbij... Uh, mensen die uh, aan het juichen zijn en dan uiteindelijk ook uh, keihard uh, de muziek in lopen. Je had het zo blij. Oh, uh, schijk een werelddorp. Is dat zo? Uh, anders kom je niet in Brabant, hè. Vrouw, oh, want dit is, is gewoon een geweldig... Is dat zo? Ja, is, dat, is. Ze praten daar zo raar, vindt u niet? Nee, nee, helemaal niet. Helemaal dat zijn net de normale mensen, die zo praten. Ja, maar dat weet ik wel. We hebben het gelukkig weer droog. Ja. Nou, houdt u me bij mijn elleboog vast, want die loopt door, hè? Nee, dat is niet erg, maar omdat die door wil lopen, hè? Ja, we lopen wel door, anders het al het doen. Hoe lang, lang nog? Ik denk nog 20, 25 km. Dus daar redden we wel, hè? U hoort er niet bij, nee? U komt ook uit Schijk. Maar, uh, wij uh, redden er we wel, hoor. Bedankt en succes, hè. Ook, ja. Ze lopen de muziek in, ze lopen Linde in. En Linde is een dorp wat iedere keer ervoor zorgt dat ze een speciaal thema hebben. Een thema, dit keer is het thema reclame. En de 260 mensen die in het dorp wonen, die hebben ervoor gezorgd dat die reclame op allerlei verschillende manieren is uitgebeeld. Je kunt naar ontbijtkoek happen, veel te hoog op de weg. Er zijn allerlei goede doelen waar je, aan kunt, waar je geld aan kunt geven. Um, er is nou ja, van allerlei dingen die, uh, die, die met reclame te maken hebben. Uh, Elvis Presley die zit in een tuin bijvoorbeeld. En dan staat er een pop pindakaas bij. Wie is er niet groot mee geworden? Maar het mooiste in Linde was het eigenlijk rond zes uur. Ga mee terug naar zes uur. Want uh, toen was het gewoon nog stil. Niet die muziek, maar gewoon de stilte van een klein dorp... waar later dan duizenden mensen doorheen gaan wandelen. Gewoon vogeltjes. Ah, zoveel rustiger. Joris van der Kerkhof bij de Vierdaagse in Nijmegen. U hoort er nog veel meer over op Radio 1 in de loop van de dag. Dan gaan we door naar Amsterdam. Daar is even Jeroen de Jager bij het De La theater Want daar kan het publiek vanochtend afscheid nemen van Johnny Kraaikamp. Jeroen, zijn er veel mensen al gekomen? Nee, nog helemaal niet. Er zijn uh, nu twee mensen uit Doorn zijn jullie gekomen. Echte fans van uh, Johnny Kraaijkamp senior, want vandaag hier de laatste voorstelling. Zo staat het aangekondigd hier uh, op een affiche bij uh, de Lamar Theater. De lopers zijn uitgelegd, de hekjes zijn geplaatst. En dan kunnen de mensen vanaf 11 uur afscheid komen nemen. Jullie uit Doren gekomen, echte fans. Klopt. En je kent het hele oeuvre van Kraaijkamp, volgens uh. mij. Voor een groot gedeelte ken ik het allemaal wel, ja. ja wat, is, wat, wat schiet er zo direct in je herinnering als je aan uh, hem denkt? Uh, nou, een uh, oude scène met uh, Rijk de Gooier. Uh, met die uh, popkast, uh, zeg maar. Uh, vond ik altijd wel een hele mooie uh, van hem. Uh. En jullie kennen hem ook, hè? Want hij woonde in Breukelen een ja. tijdje en dan kwam je hem tegen. Ik kwam wat hem tegen? vaak tegen, ja. Ja, uh, bij supermarkt of uh, slager of uh, bakker, uh, maakt niet uit... Uh, ik heb heel lang in Breukelen gewoond, mijn moeder woont daar nog steeds. Zag je hem dan ook grapjes maken? Soms wel, ja. ja, ja. Net uh, zoals uh, een keer uh, dat ik uh, met neef uh, van mij bij slagen was, dat ik André van Duijden tegenkwam dat mijn neef uh, daar een grap maakte uit uh, Dik van Rage. Uh, net zoiets uh, kon je met Johnny Kraakamp ook uh, verwachten. Dat soort dingen. En ja. dan ga je direct een afscheid nemen hier. Ja. Loopt langs de kist en schrijft iets in het register. Al ja. een idee wat je schrijft? Nou, toch wel. Dat grote acteur, eh, denk ik, was. Ja. ja. Uh, laten we even naar binnen lopen. En uh, met Edwin van Balken, de directeur hier van de Lamart-Theater. Um, we hebben het al gehad over het afscheid nemen hier door het publiek. Dat wilde Krijkamp ook zelf. Hier in de, de Lamart-Theater, zijn theater. Uh, hij woonde hier ook uh, om de hoek. Althans, hij komt hier vandaan uit de Kinkerbuurt. Uh, en dan om drie uur de herdenkingsdienst uh, voor vrienden, familie, uh, mensen uit het vak. Wat gaat daar gebeuren? Ja, net zoals het publiek uh, zijn eigen herinneringen en gevoelens heeft uh, op deze dag, uh, ja wil de familie ook met een paar naasten dat ook uh, in de zaal doen met elkaar. En dus er zullen een aantal sprekers zijn. Uh, Johnny uh, Krijkamp Junior. Uh, zal iets zeggen. En, uh, de hele goede vriend Lex Daniels, uh, Joop van den Ende zal ook uh, uh, vanuit zijn persoonlijke beleving uh, iets vertellen. Er zijn optredens ook nog, want het is in de Meri Dresselhuiszaal, waar hij zelf ook mee heeft gespeeld natuurlijk. We hebben inderdaad een, uh, een optreden van uh, Karim Bloemen die iets uh, zal zingen. Uh, en daarmee zal het programma ook uh, worden afgerond. U bent hier directeur. Uh, had eigenlijk geen theaterachtergrond behalve dat u een enorm... Liefhebber bent en een theaterdier bent, omdat u naar alle voorstellingen ging. Heeft u Kraykam zelf ge gezien? Ja, ik heb hem ook hier in de Lamar gezien en dat was in uh, 2002. Dat was in een stuk van uh, Harold Pinter, de huisbewaarder, met twee jonge acteurs. Serieuze rol? Serieuze rol. Ik moet ook zeggen dat ik van tevoren wat sceptisch was of hij dat zou kunnen dat. Interiaanse spel. Maar uh, ik kan me herinneren dat het een fantastische voorstelling was met een uh, prachtig acteerwerk uh, van uh, Johnny Kraaikamp, je senior. Ja. En het is bijzonder. We zijn inmiddels aanbeland bij de plek waar rond half elf zal de kist hier aankomen met... Uh stoffelijke resten van meneer Krijkamp. En hier zal die geplaatst worden in dit rode decor... met een foto. Heel veel veldboeketten eromheen. Heel kleurrijk. Ja, ik zie dat er al uh, steeds meer boeketten gaan bijkomen. Uh, ik heb ook gehoord dat er nog heel veel bloemen en boeketten... bij de portier liggen. Dus ik, ik zie dat de belangstelling enorm is... en dat er veel mensen hun steun uh, of hun eerbied willen getuigen aan, uh, aan Johnny. Dat is uh, heel mooi. Dat gaan we meemaken. Hier vanaf 11 uur de laatste voorstelling van Johnny Krijkamp. Jeroen de Jager is bij het De La Theater in Amsterdam. Wij gaan nog even naar Schiphol, want het is een hele drukke dag vandaag. De drukste 170.000 reizigers worden vandaag op Schiphol verwacht. Wij gaan naar verslaggever Mathijs Holtrop, die is daar. Matthijs, nou hoorden we eh, onlangs ook dat er zoveel agressie is... dat medewerkers, schoolpersoneel op Schiphol soms over de balie wordt heen getrokken. Heb jij daar iets van gezien? Het enige wat ik van agressie zie is vooral tussen mensen onderling... die het gewoon niet eens zijn over de hoeveelheid bagage bijvoorbeeld... of over de lange wachtrijen en hoe je daar dan gezellig doorheen gaat. Ik sprak al een echtpaard die elkaar bijna in de haren vlogen... omdat mevrouw te veel kleren had meegenomen. Oh <laughs> Mevrouw Van As, u gaat naar? Um, Tanzania. U gaat naar Tanzania. Volgens mij een bescheiden hoeveelheid bagage, maar wat, wat, wat brengt u in Tanzania helemaal? Wij gaan uh, lekker op safari. Ja. Um, en dan gaan we met mooie dieren kijken, hopen dat we een hoop te zien krijgen. Je bent een beetje nerveus, hè? Ja, wij zijn nerveus om... om proberen toch nog op tijd overal uh, in het vliegtuig te geraken. Was het spannend vanmorgen? Um, nee, alles stond keurig klaar. Dus, dat wel. Ja, we tickets moeten, paraat? Tickets paraat, alles paraat. Ja. Ja. Hoe laat vertrekt hij? Kwart over elf. Dus u bent nu aan het aftellen? Ja, zeker. Meneer Wim van As, uw vrouw uh, krijgt een beetje de kriebels uh, van deze reis? Ja, de stress schoot al om 8 uur toen wij op uh, Radio 1 zeg maar, hoorden dat er inderdaad behoorlijke drukte was vandaag op Schiphol. Uh, schoot de stress al toe. Oh god, en toen? Ja, nou goed, rustig blijven uiteraard als man. Hè. Dan moet je inderdaad uh, cool blijven uiteraard. En Wat kunt u doen om uw vrouw uh, rustig uh, naar uh, Tanzania te krijgen? Ik heb gezegd zing een liedje even. Dat, uh, dat helpt voor, tegen de stress. Ja? Dus uh, dat heeft ze gedaan. Heeft het geholpen, mevrouw van As? <laughs> Nee, nee, ik kan niet zo goed zingen. Met dus... dus de vakantiestress zit er nog steeds dik in? Als ik in het vliegtuig zit, is het over. Okay. Dan wens ik u een hele goede reis. Ja. U bent niet de enige hier die uh, met vakantiestress te kampen heeft. Veel mensen die, uh, zijn op het laatste moment dan toch nog even die tickets uit het mapje aan het trekken. Want die zitten natuurlijk net tussen alle papieren. De tickets zitten onderin natuurlijk, hè? Ja hoor. Goedendag. Goeiedag, ik kom even kijken hoe de mensen zich hier voorbereiden. 170.000 in totaal op Schiphol. Uh, op, boek, op het uh, op internet, online. Meneer Van der Veen, waar gaat u naartoe? We gaan naar uh, Peru. Zo. Naar Lima. Dat is ook niet om de hoek. Nee, 12 uur vliegen. We ik hebben zo nog zo. wel even. 12 uur vliegen. Ja, dus we zijn wel even bezig. Ook veel uh, last van vakantiestress? Nu niet meer, het is nou allemaal geregeld. Ja, hoe ging dat vanmorgen dan, of gisteren? Nou, gisteren, gisteren aan het inpakken, wat vergeten, wat niet, wat wel, uh, een beetje. Maar we hadden tijd genoeg. De rijen zijn inmiddels uh, tamelijk verdwenen. Vanmorgen stond het hier nog nou, tien rijen dik over een lengte van een meter of vijftig. Uh, dus uh, reken maar uit hoeveel uh, mensen daar ongeveer kunnen staan. Inmiddels kan je zo doorlopen naar de check-in palen. Bij KLM zei dat palen. Dan kunt u gewoon meteen vertrekken en op reis. Gaan wij nu doen. Hele goede reis. Oké, okay, dank u. Ja, en om honderd keer controleren of je ticket wel in je tas zit. Dat gevoel, in je paspoort. Mathijs Holtrop, vanaf Schiphol waar het, vandaag, waar het vandaag heel erg druk gaat worden. 170.000 reizigers verwachten ze. Bijna half tien. Wij gaan ook op reis naar huis. Vanaf het zes uur zijn we er weer. Nu neemt de Karo het over met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Carol de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Jullie? Ja, Europarlementariër Emine Boskoert van de PvdA vindt dat Europol gespecialiseerde onderzoeksteams moet opzetten... om corruptie bij sportwedstrijden aan te pakken. Na de recente omkoopschandalen in de Turks- en Duitse voetbalcompetitie... bestaat bij Europol namelijk het vermoeden dat in 15 landen in Europa misdaadsyndicaten actief zijn. En de Russische energiegigant Gazprom onderhandelt met het Duitse energiebedrijf RWE, eigenaar van het Nederlands S Center. Over samenwerking kan essent in handen vallen van de Russische gasgigant. Nou hoort u allemaal straks in Karo Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien Met Ewart de Jong. Radio 1, het nos journaal. Het akkoord in Europa over hulp aan Griekenland heeft voor opluchting gezorgd op de internationale beurzen. De beurzen in Azië sloot al hoger. Vooral banken en andere financiële instellingen deden het goed. Verder steeg de euro in vergelijking met de dollar en gingen de olieprijzen omhoog. De maker van navigatiesystemen, het Nederlandse TomTom, heeft in het tweede kwartaal een onverwacht groot verlies geleden van 489 miljoen euro. Het grootste deel daarvan komt door een eenmalige afschrijving omdat de markt voor losse navigatiesystemen systemen zoals van TomTom verslechtert. De systemen worden steeds vaker in auto's ingebouwd. Schiphol beleeft de drukste dag van het jaar. U hoorde het al met 171.000 passagiers. De eerste piek was vanochtend toen de eerste charters met toeristen vertrokken. Net als voorgaande jaren zijn er maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden. Schiphol adviseert reizigers om op tijd aanwezig te zijn... en van tevoren in te checken via internet. En Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO, Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Gokschandalen bedreigen het Europese topvoetbal. Russisch gasbedrijf Gazprom spreidt tentakels uit in Europa, ook in Nederland. Laatste dag Nijmeegse, Vierdaagse en het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO, Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens heeft deze week als standplaats het medisch spectrum Twente. En vandaag duik ik in de drukste plek van ieder ziekenhuis: de spoedeisende hulp. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.karo.nl Europol moet gespecialiseerde onderzoeksteams opzetten om corruptie bij sportwedstrijden aan te pakken. Na de recente omkoopschandalen in de Turkse en Duitse voetbalcompetitie bestaat bij Europol het vermoeden dat in 15 landen in Europa misdaadsyndicaten actief zijn. Die clubs en spelers omkopen. Goedemorgen Emine Boskoert, PvdA, Europarlementariër. Goedemorgen. Want hoe groot is dat probleem, frauderen met uitslagen van voetbalwedstrijden? Nou, ik heb uh, heel veel gesprekken hierover gevoerd, zowel met FIFA, de Wereldvoetbalbond, als UEFA, als met Europol, als de Europese Commissie. En het vermoeden is dat het heel groot is, dat het een topje van de ijsberg is en dat er echt gewoon miljarden in omgaan. Maar wat is heel groot? Eh... Uh, nou, het, uh, er zijn een aantal uh, schandalen naar voren gekomen de afgelopen maanden alleen al. In Italië, in Duitsland, in Finland, in ja. Turkije natuurlijk. En dan, uh, het vermoeden is dat het minstens in 15 uh, van de Europese lidstaten voorkomt. Het vermoeden, maar waar is dat op gebaseerd? Nou, er zijn een aantal mensen nu gepakt. In Italië uh, zijn mensen gepakt. Er zijn 16 arrestaties geweest. Waarbij het vermoed is dat daar 17 wedstrijden zijn gefixt, zoals dat heet. Uh, in Duitsland, dat speelde vorig jaar... Ja, die scheidsrechter 200, maar waarschijnlijk 300 wedstrijden gefixt. Ja. En daar waren een heleboel lidstaten ook bij betrokken, wedstrijden daarin. En in Finland is twee dagen geleden iemand achter de tralies gezet die dat heeft gedaan. En dat ging om een zakenman uit Singapore. Die een club heeft gefinancierd. En vervolgens heeft gezorgd dat die wedstrijden gefixt werden. Heeft u ook aanwijzingen dat er in Nederland wedstrijden gekocht worden? Uh, nee, dat is uh, interessant. Uh, ik heb op zichzelf de naam van Nederland nog niet horen vallen. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet in Nederland gebeurt. Maar uh, nee, dat, die, dat, die naam is absent in want, al die verhalen die ik hoor. Want hoe, hoe gaan die misdaadsyndicaten te werk? Ik zal een mooi voorbeeld noemen uh, wat er gebeurde in Turkije. Dat is een paar maanden geleden. Dat ging om een vriendschappelijk toernooi. Dat werd georganiseerd door een zakenman uit Singapore vanuit een bedrijf dat in Thailand uh, zit. Vervolgens is daar een soort Russische tussenagent, uh, heeft daar ook weer iets in gedaan. Vervolgens een toernooi in Antalya, waarbij uh, teams uit Bolivia, Bulgarije. Estland en Letland vriendschappelijke wedstrijden hebben gespeeld voor een stadion zonder publiek, waarbij geen uh, reclame, zendtijd en camera's en dergelijke bij, uh, daarbij waren. En vervolgens eindigen al die wedstrijden in penalties, wat op zichzelf ook een interessant en opvallend gegeven is. Dus daar is vrijwel zeker uh, heeft daar matchfixing plaatsgevonden. En het matchfixing op zichzelf is natuurlijk uh, al uh, nou ja, uh, de, de gemanipuleerde wedstrijden. Maar het punt is dat er ze daar hele hoge bedragen op inzetten, op de legale of illegale gokmarkt. En daarmee gewoon miljoenen en waarschijnlijk miljarden binnenharken. Ja, nou is dit het voorbeeld dat u net gaf: een vriendschappelijk voetbaltoernooi in Turkije. Ja. Um, maar hoe ver zijn die misdaadsyndicaten doorgedrongen in de echte top-Europese uh, topcompetities? Nou. Wat je nu ziet, uh, want kijk, het vermoeden was altijd: het speelt in lagere divisies. Hè? Men wil natuurlijk niet dat het opvalt. Maar er zijn dus voorbeelden van de afgelopen weken. Nou ja, Fenerbachtje, dat is natuurlijk gewoon een topclub die in de Champions League speelt. Ja. En waarschijnlijk andere Turkse topclubs ook. Dat, hè, dat wordt nog onderzocht. In de Gold Cup, een hele belangrijke competitie in, uh, in uh, Latijns-Amerika, zijn, zijn er vrijwel zeker uh, matches gefixt. Dus het is redelijk, uh, op de hoogste regio is het gewoon doorgedrongen. En dat maakt dat ik denk dat dit een topje is van de ijsberg. En dat er gewoon echt een gecoördineerd onderzoek moet plaatsvinden in Europa, door Europol, door de verschillende nationale polities. Om die linker bloot te leggen. Dat kan. Er, is nu, er zijn nu verschillende arrestaties verricht, en gekeken moet worden. In hoeverre het doorgedrongen is ook in de andere lidstaten die nog niet nu genoemd zijn. Want beperkt zich dit tot uh, die misdaadsyndicaten, maar hoe werken die door? Uh, die kopen spelers om scheidsrechters? Ja, nou het, uh, daar gaat het om. Het gaat om omkopen of uh, onder druk zetten. Uh, want bijvoorbeeld in het geval van Finland. Uh, Vlak nadat er uh, een bedrag, een flink bedrag was gestort op de rekening van die Laplandse club, werden er in één zeven Zambianen uh, getransferred. Die blijken dus uh, meegedaan te hebben met het matchfixen. Twee Georgiërs. Dus ook bij het hebben van transfers. En wat ik gehoord heb, is dat er dus bepaalde spelers zijn... die hiervoor openstaan of eh, die in handen zijn zeg maar, van die misdaadsyndicaten. En dat die gewoon de hele wereld overgetransferd worden van club naar club. Uh, zodat die zeg maar, kunnen meewerken aan het, uh, aan het matchfixen. Maar ook scheidsrechters zijn erbij betrokken. In hoeverre zijn volgens u ook de nationale bonden... van de verschillende landen erbij betrokken? Uh, dat is onduidelijk. Uh, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, op het moment in Turkije in ieder geval... Wordt er ook, uh, worden ook mensen van de Nationale Bonden ondervraagd. Ja. Maar dat moet allemaal nog duidelijk worden uit het onderzoek. Uh, daar kan ik uh, niets over zeggen op dit moment. Want zit het probleem niet vooral bij de organisatorische kant van de zaak? Uh, en dan denk ik ook even aan uh, mensen die licenties hebben... om wedstrijden en toernooien te organiseren. Nou ja, dat is dus precies het probleem bij het voorbeeld wat ik net gaf... Ja. Uh, He, bij die Thaise organisatie die iets in Turkije gaat organiseren. Ja, dat is toch raar. Die mensen he? die krijgen dus licenties van de voetbalbond. Daar betalen ze grof geld voor. Ja. Uh, wat ik vind, uh, en daarbij moet dus echt de sportwereld... de voetbalbonden de handen de, de hand in eigen boezem steken. En dat is een grondige uh, achtergrondcheck doen... aan wie ze die licenties geven. Want ja, ja bedoel, aan de ene kant verdien je eraan... maar aan de andere kant kun je dat ook niet zomaar uit handen geven. Want de hele integriteit van het voetbal... En het geloof van mensen in een eerlijk wedstrijdverloop staat daarmee op het spel. Ja, het is een grootscheepsoperatie, zoals u die uh, in uw hoofd heeft nu. Daar komen dus speciale opsporingsteams dan. Uh, ja. uh, die gaan daarop zitten. Wanneer beslist het Europarlement hierover? Uh, wij gaan hier zelf over uh, stemmen in september. En. Oktober waarschijnlijk in de plenaire. En uh, wat mijn inzet is, is dat er een beslissing komt. Zeker voor november. Want dan komen de sportsministers van Europa bij elkaar. En dat horen we dan tegen die tijd. Dank ja. u wel. Emine Boskoert, de PvdA Europarlementariër. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Ziekenhuizen in de regio Rotterdam zijn bang dat de dodelijke bacterie uit het Maastad ook bij hen opduikt. Tot nu toe heeft de resistente bacterie 25 levens geëist. Wat moet het ziekenhuis doen om die bacterie uit te roeien? Irene Tenzeldam van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg heeft het antwoord. Het gaat hier in dit geval om een outbreak, dus het verspreiden van de micro-organismen binnen de organisatie. En dan heb je eigenlijk drie dingen die je doet. Het eerste is en het makkelijkste is je basishygiëne echt goed gaan toepassen. En ook erop toezien dat die goed is. Dat wil zeggen geen sieraden, goede handhygiëne, handalcohol eh, toepassen. Dat is de ene lijn die je uitzet. De andere lijn is dat je gaat kijken van eh, welke eh, verspreiding en hoe heeft die plaatsgevonden. Dus je kijkt welke route is doorlopen. Zijn daar materialen of middelen eh, bij betrokken? Zit er een bepaalde samenhang? Als je die samenhang vindt, weet je dus ook hoe je... Die daar een barrière op moet zetten, dus hoe je die route de pas af moet snijden. Het eh, derde punt is dat je ten aanzien van de patiënt aanvullende maatregelen neemt in die zin dat je de persoon op een eenpersoonskamer opneemt en op die manier dam je het probleem in en zul je de situatie weer tot een beheersbaar niveau terugbrengen. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar het Medisch Spectrum Twente. Daar is al de hele week Thijs Boelens. Nou, nu zijn we in het uh, voorportaal van het ziekenhuis... wat ieder ziekenhuis eigenlijk heeft. Dat is uh, de spoedeisende hulp. Uh, ja, dat is een plek waar de meeste mensen het liefst eigenlijk niet komen. Maar jij, Thijs, je bent er wel. Wat is er gebeurd? Ja, ik ben met mijn uh, voeten uh, tussen een bak gekomen van een kraan. Van zo'n knijpbak. Dus... En wat is dat precies, een kneepbak? Oh, ja, een kneepbak. Uh, ja, kan ik kan een beetje moeilijk uitleggen, om zo te zien. Ja. Maar het gaat mechanisch en het gaat met veel kracht. Ja, in ieder geval wel, ja. En mijn voet is daar thuis gekomen en dan was de hele onderkant ligt helemaal los. Ga eens even kijken. Ria Stotelop, je bent verpleegkundige op de Eerste Hulp. Ja, ik ben de Eerste Hulpverpleegkundige. Zullen we eens even kijken hoe het ervoor ja, ja. staat? Uh, deze jonge man is al in, in het ziekenhuis of op de Eerste Hulppost geweest in Oldenzaal. En hij is doorverwezen naar het ziekenhuis in Enschede... om de wond die wordt gespoeld en gehecht... En dat zal de dokter zo bekijken hoe dat gaat gebeuren. Of dat hier op de eerste hulp gaat gebeuren of op de operatiekamer. Ja. Kunnen we even kijken? Ja. Kunt u beschrijven wat u ziet? Ik ga het even, het verband zit wat vast. Dus ga ik even wat losmaken. Met de vloeistof. Kan je heel ietsjes terug gaan zetten, hè? Ja, ja. Kom er maar niet aan met je vinger, Ja, het is echt onderlangs de voedsel. het ziet er vrij ernstig uit. Ja, het is een behoorlijke wond. Kan je de tenen nog bewegen? Hoe gaat dat? Ja, moeilijk. Doe maar rustig. Ja, maar rustig. rustig. Goed zit er nog in. Gaat het? Ja, ja gaat het wel. Ja. Ik heb op het ziekenhuis in Oost heb ik al een zetpil gehad, dus tegen ja, de pijn. Ja. ja. Dus ik ga dat even opnieuw uh, weer inpakken. We hebben nu de wond geïnspecteerd. En de rest gaat straks, uh, het vervolg gaat naar nou op de afdeling of op de operatiekamer. Dat is heel veel sterkte. Ja, dank je. <laughs> en dan loop ik even verder. Dan ga ik nu naar het teamhoofd van de Spoedeisende Hulp. Dat is Jan. Huiskes en die zou hier ergens moeten zijn. Hij loopt door de gangen van de spoedeisende hulp. Een en al bedrijvigheid. En eens even kijken of hij hier ergens is. Daar is Jan Huiskes inderdaad. U bent teamhoofd van de spoedeisende hulp. We hebben net iemand gezien die al met een, een, een stevige wond aan de voet is binnengekomen. Een ander aspect van die spoedeisende hulp is dat vaak heel veel mensen naar de spoedeisende hulp gaan... en niet eerst naar een huisarts. Merkt u dat dat toeneemt, dat aantal? Ja, er zijn toch wel een, een groot aantal patiënten die, uh, omdat we een middenstad ziekenhuis zijn... die een uh, toevlucht nemen naar het ziekenhuis om daar behandeld te worden. En uh, als ik dat in percentages moet uitdrukken, zitten we toch wel rond de 40, 45 procent zelfverwijzers. Ja, zelfverwijzers, mensen die dus niet naar de huisarts gaan, maar meteen naar de spoedeisende hulp. Stuurt u die, die mensen ook weer weg? Nee, wij sturen nooit geen patiënten weg. Iedere patiënt in Nederland heeft recht op zorg. Uh, of dit nou zorg is die eerst door de huisarts is beoordeeld of die de patiënt zelf wil beoordelen. Ze worden allemaal keurig netjes door ons uh, op de spoedeisende hulp gezien. En eventueel door een arts, een medicus uh, getrieerd en uh, verwezen naar een huisarts. U zegt het komt uh, onder andere omdat we hier in de binnenstad zitten, dat mensen makkelijk binnenlopen. Heeft het ook te maken met het feit dat sommige mensen niet verzekerd zijn en denken als ik naar de spoedeisende hulp ga, dan moeten ze me helpen? Nou, ik denk dat dat niet veel verschil maakt. Ik denk dat mensen gewoon uh, die zorg nodig hebben, die zorg willen hebben... en bij ons de zorg kunnen krijgen. Nou, dit was een week in het medisch spectrum Twente in Enschede. We eindigen op de spoedeisende hulp de plek, het voorportaal van ieder ziekenhuis in Nederland. Bijdrage was dat van Thijs Boelens. Straks, wie was de Joegoslavische oorlogsmisdadiger Goran Latsic? Maar nu eerst, de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste dag van uh, die Vierdaagse. Onze razende wandelreporter Fons De Poel volgt dit evenement voor de KRO. Fons, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laatste dag. Heerst er een juichstemming? Ja, ja, ja. Je moet je voorstellen, er was natuurlijk rekening gehouden... met een ongelooflijk natte Vierdaagse, euh, laten we zeggen... Van Helga van Leuren en Erwin Kool tot uh, Piet Paulusma uh, en alle weerradars die we in deze wereld hebben voorspelden dat het hier de hele week zou regenen. Nou, dat is reuze meegevallen. Eigenlijk heeft zich dat beperkt tot een enorme buig gistermiddag op de Zeven Heuvelen van Groesbeek. Dus iedereen is uh, blij en opgetogen om straks die laatste kilometers af te leggen. De pijntjes zijn er wel geweest, maar laten we zeggen, het is een, uh, een tamelijk rustige vierdaagse uh, geworden voor de meeste wandelaars. En dus leuk. Ja, en niet saai daardoor. Nee, ja, er zijn, er zijn saaie stukken. Hè? Er zijn ja. stukken waar je geen publiek om je heen hebt, waar je echt voor je uit loopt te staren. En de man met de hamers, om maar een mooi cliché te gebruiken, ja. <laughs> voortdurend op je afkomt. Maar daar hebben wij dus de hele week Ruud van Big Brother neer. En dat helpt. De man wordt er zelf wel af en toe een shocker van. Uh, want hij is, ja, je ziet de impact van dit programma, is kennelijk toch enorm. Want, want ja... We hebben zelfs momenten meegemaakt dat deze Ruud, die trouwens een schat van een jongen is uh, en, en uh, duidelijk hartverwarmende, ook intelligente, leuke man. Dat, dat deze Ruud gewoon zich moest afdekken met een handdoek langs de route, zodat hij niet zou worden herkend. Omdat ja. werkelijk bij elk shot iedereen wil knuffelen. Ja, ja, <laughs> dat, ja dat is, is nou eenmaal zo'n handelsmerk. Ja, dat is ook zo. En dat is, dat is, dat is zijn bestaan. Een deel. Ja. Het is ook zo'n lot. Ik bedoel, je moet je realiseren, dat Big Brother, dat is twaalf jaar geleden. Ja, en als je goed. nu met die man de Nijmegen loopt, ja, het is toch een, een icoon. Een icoon. En ik laat hem vandaag in de uitzending ook terugblikken op die Vierdaagse. En uh, dan heeft hij daar hele uh, mooie, uh, mooie opvattingen over. Hij is heel goed in de gaten hoe hoe verbroederend dit werkt, hoe mensen daar alles voor over hebben om de eeuwige roem te verzamelen. De eeuwige roem die hem natuurlijk ook ten dele is gevallen bij dat programma. Ja. Maar bij hem, ja, loopt het gewoon nog elke dag mee. In Breda kan hij nog gewoon uitgaan, want hij daar woont en iedereen wel aan hem gewend is. Maar ik denk, als je met hem een borrel gaat drinken in Groningen... Dan weet ik niet of mensen nog een nuchterheid bewaren. Ik moet je eerlijk zeggen, het is een lot, maar het is ook wel fantastisch om naar te kijken. En hij past op een geweldige manier in dat vierdaagse hoor. Mensen houden ook van hem op een of andere manier. En dat geldt voor mij ook wel, inmiddels. <laughs> Bijzondere verhalen van gewone mensen? Ja, ja dat, dat vooral natuurlijk. We gaan natuurlijk vandaag de mensen binnenhalen die wij in de week hebben leren kennen. Uh, gisteren, ik weet niet of je niet hebt gezien, maar een blinde man die door emoties overmand... Aangetroffen werd door, ons, door onze in, in van de Rode Kruisposten. Hij moest het opgeven tot zijn enorme leedwezen. Een vriend van hem liep door. En we hebben met hem afgesproken dat wij samen met hem die vriend gaan binnenhalen. En zo zijn er nog zeven, acht andere verhalen van mensen die we deze week hebben leren kennen. En uh, ja. de nu hopen, van wie we nu hopen dat ze het vreugdevol over die eindstreep uh, komen. Het is mooi weer. Ik bedoel, het was vanochtend even een buitje, maar ik heb het gevoel dat wij een zonnige dag in Nijmegen tegemoet gaan. Wat is nou een moment dat jou uh, altijd zal bijblijven van deze vierdaagse? Als je nou één ding Oeh. moet noemen. Ja weet je, als je nou moet samenvatten, zo'n vierdaagse van 2011, uh, het is elk jaar hetzelfde uh, in de kern. Ja. En toch is het elk jaar ook weer uh, anders en dan zit het toch vaak in een uh, individuele ontmoeting die je uh, die wat langer bijblijft. Dan moet ik even nadenken hoor, maar ik was erg ontroerd door een man uit Wiese, Frits Grimm heet hij. Die, uh, die dochter aflegt om geld in te zamelen voor het verpleeghuis waar hij ooit zijn demente vrouw aan heeft moeten afstaan. in dat is geleden. Ja, zo'n ontzettend lieve, zachte man. Zoals wij allemaal vaders en opa's hebben. Uh, die dat doet. Man van weinig woorden. Getypeerd door zijn dochter als een hartverwarmende sociale man. Ja, ik vind. Het dit, dit klinkt een beetje als Doris aan de Waal. Wat ik nu vertel over die vierdaagse... Maar dat gaat toch een geweldige troost van uit. En dat is toch ook wel het mooie de eigenlijk van deze gebeurtenis. Oké, okay, ja, laten we dat dan het gevoel van deze Vierdaagse noemen. Uh, het gelijknamige ja. programma. Het gevoel van de Vierdaagse vanavond natuurlijk weer om vijf voor half acht uh, op Nederland. Eén is het geloof ik, hè? Ja, zeker. Ja, ja. dankjewel Frans ja. het spoel. Graag gedaan hoor. Tot ziens. Why is it? Amy McDonald met This Pretty Face. Acht minuten voor tien. De Kroatische Servië Goran Hadzic. De Joegoslaafse oorlogsmisdadiger die van de week werd gearresteerd. wordt zeer binnenkort naar Den Haag gebracht. voor zijn berechting bij het Joegoslavië-tribunaal. Journalist Harald Dorenbos woonde van 1991 tot 2000 in voormalig Joegoslavië. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, oorspronkelijk was die uh, Hadzic een magazijnbediende. Hoe kon hij opklimmen tot president van zijn eigen Servische mini en pres president worden van de Republiek van Servisch Krajina? niet zo goed verstaan, maar uh, hoe die president kon worden, is eigenlijk, hij, hij zat er vanaf het begin bij, uh, vanaf de eerste dode die er is gevallen in voormalig Joegoslavië. dat was in, in de buurt van Sličviče, dat is een toeristengebied in Kroatië nu, uh, daar was hij al bij als een van de strijders aan, bij een Servische brigade van vrijwilligers, hij heeft zich langzaam maar zeker opgewerkt, hij uh, heeft aan heel veel uh, massamoorden op, op Kroatische burgers meegedaan en is... Ja, en toen werd de verbinding verbroken, want het valt nog niet mee. Uh, Zo'n telefoonlijn, en ik praatte met Harald Dorren Bos, die van 91 tot 2000 in voormalig Joegoslavië uh, woonde. En daar met hem praat ik over uh, de Kroatische Servië Goran Hadzic... die naar waarschijnlijkheid uh, zeer binnenkort naar Den Haag gebracht zou worden. Intussen draaien we even MUZIEK Wil ze net aan de refrein beginnen, moeten we er weer wegdraaien. Be Good van uh, uh, Daisy Cools was dat. Nederlands fabrikaat trouwens. Uh, we hebben inmiddels weer contact met uh, Harald Dorenbos. Goedemorgen nogmaals, Harald. Ja, goedemorgen. Dat ging even mis. Maar dat is een mis. Hij is dus. Vanaf het begin is hij erbij geweest. en is uiteindelijk opgeklommen. van eigenlijk gewoon een soort van opgeschoten jongen. die meedeed aan allerlei bloedbaden. Is hij opgeklommen tot president van die Republiek, srpska zoals dat heette. die, die Republiek van Servië in Kroatië tot 95. Je zou hem kunnen typeren als een engert. Hij zit natuurlijk niet voor niks nu in Den Haag, nee. op weg uh, naar Den Haag. Dus het is, uh, het is niet de gezelligste schoonzoon die je kan voorstellen. Nee. Uh, hij wordt echt specifiek genoemd in een heel aantal bloedbaden die hij uh, samen met andere Serviërs heeft aangericht. Onder andere in Vukovar, uh, in andere delen van Kroatië. Uh, en, en ja, dat, uh, dat is natuurlijk, daar wordt hij nu op afgerekend. Hij is ook bijvoorbeeld een goede vriend geweest van Arkan. Uh, dat was die andere Servische oorlogsmisdadiger. Die met name in Bosnië zich behoorlijk uit hu huis gehouden. Uh, toen Arkan vermoord werd in Servië is uh, iets ook keurig op de, op de begrafenis van Arkan geweest. Dus uh, veel mensen in het voormalig Joegoslavië, zelfs ook best veel Serviërs zeggen deze man deugde gewoon niet. Nee. Nou woonde je van 1991 tot 2000 in voormalig Joegoslavië. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee, ik heb hem nog nooit ontmoet. Ik ben wel in dat gebied geweest in 1991, waar hij toen ook uh, rondstruinde. Rond en ik weet nog wel dat daar allemaal van die Servische paramilitaire eenheden rondreden. Uh, burgers ook gewoon met wapens uh, die dan, die dan uh, Kroaten probeerden weg te jagen en vermoorden. En toen kwam ik een keer een auto tegen vol met van die Servische burgers. Uh, met be bebloede uh, t-shirts hadden ze, hadden ze aan en wapens bij zich. En dan vroeg ik van, hé, wat, wat is hier in Goddam aan de hand? En ze zeiden, ja, we hebben net wat Kroaten vermoord. Dus in zo'n soort sfeer ja. leefde ook Goran Hadid en was die actief. Ja. Nou is hij dus uiteindelijk opgepakt, terwijl hij het land probeerde te ontvluchten. Hoe kon hij eigenlijk al die jaren uit handen blijven van de Servische politie? Ja, dat is een hele goede vraag. De vraag is gewoon: hebben de Serviërs tot, uh, tot voor kort echt naar hem gezocht? Die vraag is ook natuurlijk met Madic en eerder met Karadzic gesteld. Uh, het idee eigenlijk wat er heerst is dat de Serviërs eerst dachten: van nou, uh, Servische autoriteiten, van uh, zo, zo spannend is het allemaal niet. We kunnen deze helden uit de oorlog gewoon eigenlijk een, een soort van met pensioen laten gaan. Ja. Maar toen bleek dat de Europese Unie echt wilde ja. dat die mensen werden gearresteerd. Zijn ze er gegaan? Toen alsnog. Oké, okay, dankjewel Harald Doornbos. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we bij u terug met het Russische gasbedrijf Gazprom Dat spreidt zijn tentakels uit in Europa. Ze zijn in onderhandeling met het Duitse energiebedrijf RWE. Dat weer eigenaar is van het Nederlandse Essent. Kortom nemen de Russen ons gas over. En uh, we gaan bellen met de Rabobank. Die gaan namelijk ook mee betalen aan uh, de financiering van de Griekse schuldenlast. En natuurlijk het ochtendtumeur van Cisco de huis. Na het nieuws van 10 uur. Dit is Radio 1.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 Macro Mania, Miele stofzuiger voor maar 99,99 euro. ,99. Dit is Radio 1.